Het volgende gebed op bladzijde 48 wordt alleen gedaan in het stille Amida, Elohei Zor. Het O Shalom, de afsluiting daarvan, wordt wel gemeenschappelijk gedaan. Halverwege bladzijde 48. O Jose, shalom Uya, Se Shalom, bimromaf. Hoe ja, Se Shalom, aleinu, nu. Nimmeru, amen.